Clemens Peters met het NOS-journaal. Parkeergarages moeten beter worden ingericht op elektrische auto's, anders komt de brandveiligheid in gevaar. Daarvoor waarschuwt het Nederlandse instituut publieke veiligheid. Branden waarbij elektrische auto's betrokken zijn, zijn lastig te blussen. De brandweer kan er vaak moeilijk bij, er komen veel schadelijke stoffen vrij. De brand kan overspringen naar andere auto's of de constructie van een parkeergarage kan in gevaar komen. Steeds vaker weert de brandweer daarom elektrische auto's uit parkeergarages. In het noordoosten van het land is vanochtend code oranje van kracht vanwege de gladheid. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Groningen en het oosten van Friesland. Daar kan IJssel ontstaan. De Weerdienst waarschuwt ook dat bruggen en fiets- en voetpaden gladcode kunnen zijn. Code oranje in Groningen en Friesland geldt tot 9 uur. En ook op andere plekken in Nederland is het op sommige plaatsen glad. In Florida is de soulzanger Sam Moore overleden. In de jaren 60 vormde hij samen met Dave Prater het duo Sam Dave. Ze scoorden grote hits zoals Soul Man en Hold On I'm Coming. Het nummer Soul Man kwam eind jaren 70 opnieuw hoog in de hitlijsten in een coverversie door de Blues Brothers. Sam Moore overleed aan de complicaties na een operatie. Hij was 89 jaar. Aan de westkust van de Verenigde Staten is het aantal slachtoffers van de natuurbranden gestegen tot 11. Waarschijnlijk loopt het duizendtal nog verder op. De meeste brandhaarden zijn nog niet onder controle. In en rond Los Angeles zijn duizenden gebouwen verwoest of beschadigd. In de geëvacueerde buurten wordt geplunderd. De Nationale Garde helpt de politie met patrouilleren. En zeker twintig mensen zijn opgepakt voor diefstal. Het weer bijna overal droog, maar het is wel mistig vanochtend. Op veel plaatsen vriest het nog en daardoor kan het glad zijn. Vooral in het zuiden is er veel bewolking. Het wordt vandaag 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen! We, zijn, we gaan beginnen! Hey, yeah. Good morning. Yes, goedemorgen! Op Toebak leeft op de radio! Ja, ja, code geel of zo? Code rood, wat is het? Je hebt van altijd geluiden gehoord. En uh, ja goed, ik kom uit Alkmaar vandaan. Het moet zeggen, het is wel wat glad op de weg, maar het is nou niet echt heel dramatisch hoor. Ik vind het op zichzelf wel meevallen. Maar goed, waar ik me wel een beetje zorgen om maak. Ja, je hoort het al, er is geen vrouw in de studio. En de vrouw is natuurlijk altijd op de fiets. En als ze op de fiets is, en dan is het ook nog glad. En het moet zaterdagochtend altijd een beetje strak, snel, snel, snel... Dus het kan best zijn dat ze weer ergens onderaan de straat ligt natuurlijk. En dat in combinatie met gisteravond misschien een uh, fles wijn. Nou, doe even normaal. Dat heb ik niet gezegd natuurlijk. Maar goed, ik vraag me toch altijd af. Nou, wat, wat vinden nou, we daarvan? Matig. Nou, nog één keer dan. De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Ja, matige sfeer altijd weer En eigenlijk moeten we deze plaats vandaag zeker draaien. De torenklok wijst acht uur in de morgen. Een mestkart gaat voorbij. Ja, een gaat voorbij. Nou, misschien niet, maar wel. Het is acht uur en uh, we wachten even af of de, de vrouw tussen huizen zich zo meldt. En of het allemaal uh, ja, nog geen heel in-one piece is, zeg maar. Dan draaien weer eens dus even een leuk plaatje. De Beaches. Jocelyn. Ja, zwivel dit hè. Ze bestaan al heel wat jaartjes, wisten niet. Voor mij was dat een vrij onbekend beentje. Maar goed, sorry. In 2013 uh, zijn ze ontstaan in Toronto Bietjes En het zijn allemaal vrouwen die gewoon alles kunnen spelen op de gitaar. Nou goed, laten we dan nu mijn even starten. Want je wel, ze is in huis aangekomen in de nee, studio. Nou het was altijd weer spannend, is er met je uh, afgekomen? Nou ja, oren die, als, ik, uh, als ik aan mijn oren doe, dan kunnen ze misschien wel breken. Want ze uh, zijn een beetje bevroren. Oké, okay. nou, wij Ach, ja. maakten ons veel meer zorgen om het feit dat je met die fiets ondersteboven was ja. gegaan. Ja. Maar dat was niet gebeurd. Man. Man. Maar het was ook behoorlijk koud, moet ik zeggen. Nee, nee, dat is niet de antwoord op mijn vraag. Ben je met de fiets ondersteboven gegaan? Maar nee, dat gelukkig vraag. niet, nee. maar dat ik was er wel bang voor. Ik, ja. ik, ik, ik merk dat ik een beetje truttig begin te worden. Oké, als je anders leeftijd. nooit. Echt, nee, je praat nooit over uh, persoonlijk leven. Ik bedoel, heb je het nooit over. Dus, dat, <laughs> dat is dan één keer heel snel gegaan. Dat komt zeker omdat het nieuw jaar. Aan um, aanbiedt en je wordt er 63? 64? 4, hoor. 64. 64, ja, 64. Ja, ja, ja. Het, ja, het is een bijzonder jaar het er ook nog goed afgelopen week. En hoop hoopte doen het er ook over. Ja, dit hè. Los Angeles vandaag. In een van de wijken waar niks meer van over is. Ze krijgen de natuurbranden daar, maar niet onder controle. Er is zelfs nog een nieuwe brand bijgekomen. De mensen die in het gebied wonen, zijn alles kwijt. Ja, en dan is het vooral in die wijken waar wat duurdere huizen staan. Maar er is ook nog een andere wijk waar, uh, waar heel veel brand heeft gewoed. En nou goed, een van die mannen die terugging naar zijn dure huis, had echt zoiets van. Oh mijn god, wat ga ik aantreffen? We rijden nu op de Pacific Coast Highway. Dat is die hele mooie weg. die... Wacht, ik bedoel, deze eigenlijk. Deze bedoel ik. I literally got on my knees and I sobbed. It was, it was devastating. And then I got around the corner and I said, hoe is dit mogelijk? Deze vijf huizen staan. Onder is in het midden. Um, so Ik was op een hand Maar niet really echt. Omdat het de devastatie voor onze vrienden en vrienden. Het lijkt me echt een bizar effect. Gewoon dat je de, de, je wijken komt rijden. Je ziet al die verbrande huizen staan. je denkt echt van. Oh, dat de tranen lopen over je wangen. Je denkt, alles is gewoon weg. En dan kom je de volgende hoek om bij jou. Oh, hij staat. Oh, staat gewoon nog. En dat je of, denkt van. En als je de verslaggeving van die mensen dat de plek ook hoort... Dat is ook wel, het is gewoon echt een dystopisch gebied gewoon. Ja, we rijden nu op de Pacific Coast Highway. Dat is die hele mooie weg die van Los Angeles naar San Francisco loopt. En ja, het is echt een spookgebied hier. We rijden nu in een geëvacueerd gebied. We mogen hier normaal gesproken niet komen. Maar mochten door de politieafzettingen heen. Het is echt een Armageddon-achtige sfeer. Heel beklemmend. Alles grijs, rook, uitgebrande, brakken. ...huizen waar ja, bijna niks van over is. En, ja, het is wel heel, heel bizar om dit te zien. Langs de weg staan er echt, echt honderden auto's... ...gewoon helemaal uitgebrand. Sommige auto's kun je niet eens herkennen... Dus nou, goed het gisteravond laten kijken. Ik dacht, zo, dat had ik even gemist. Dat is wel, ja, ja dat niet, je hoorde het nog niet. Dat had niet ik had het niet eerder deze week zo in de gaten gehad. Maar uiteindelijk zag ik wel echt de, de berichtgeving En dacht, wauw, dat is wel echt een heel heftige... En in de Armenwijk en in de, de Rijkenwijk is er een gigantische brand in Los Angeles. My God, en ja, en mijn nicht gewoon daar. En die is dan ook gespaard gebleven. Okay, nou, dus dat... die heeft dan weer mazzel. Maar ja, je voelt je dan ook wel weer beschuldigd. ja. Uh, uh, je, je, je wil je graag verontschuldigen dat jij dat blijft En zij, uh, die anderen, ja. die hebben gewoon niets meer. Die hebben er niets meer over. En het schijnt dus dat bepaalde verzekeraars ook iets hebben opgezegd met bepaalde mensen in hun huizen. Met andere woorden, de verzekeraar gaat niks betalen. B bedoel je dat? Nou, zoiets dat had ik gehoord. Dat zou zomaar kunnen, hè? Dat zou zomaar kunnen. Oh. Want die verzekeraars, ja, die hebben het zwaar. Die verdienen namelijk nou niet zoveel geld. Want die keer echt voor de minst geringste betalen ze natuurlijk al. Het is er eigenlijk zo makkelijk over om jou geld te geven. Ja, ja, niet in Amerika volgens mij. Nou, voor mij nergens. Nee, Nergens, als je nou ja, Mijn duur. neef die dus dan in Rotterdam woont, die hadden ook een brand. Ja. Die zit nog steeds in een hotel. Ja. Hij heeft al zijn nieuwe huis, heeft hij al, maar daar is hij aan het klussen. En ondertussen zit hij gewoon in dat hotel. Ja. Dus uh, ik denk, ik, denk nou, ik zou zo gauw mogelijk weggaan daar. Daar ga ik er wel in zitten, weet je wel. In je eigen huis? Ja. Nou, dat weet ik ja, toch, niet. Als hotel is toch ook wel prettig. Daar heb je het ook altijd, uh, ja. Dan kan je een rustig huis opbouwen. Dan ga je misschien nog een beetje dingen snel afhandelen. Af, uh, af Afraffelen. Ja. Afraffelen. Ja. Nou, ik wil snel in hoor. Doe maar even hier een plintje, daar een dingetje en klaar. Nou, nee, goed, mooi. Goed, het is Toepak Leeft op Radio. Wat is jouw afgelopen week bijgebleven? Nou, zeker uh, het Nieuwjaarsconcert afgelopen zondag heb ik er mee meegedaan. Dat, dat, dat heb je nu nog bij je? Van, van afgelopen zondag? Een week geleden? Nog niet eens. Nee, zes nee. dagen. Nee. En uh, gisteravond de Nieuwjaarsreceptie ben ik geweest. Oké. Okay. Van uh, in, in en wat de wat waren de Kerk. En wat waren de woorden van... Uh, dat, die heb ik nou net gemist. Die ga ik zo direct even luisteren. Want... Ik weet, ik weet dat hij zo komt. Nee, ik was in een andere kerk bezig met een eh uh, Jij okay. dus ik was er Jij bent als journalist ter plekje, ik denkt, nou, ik krijg nu als eerste hand horen, waar heeft de burgemeester uh, iets over gezegd? Heeft hij weer hard gestoken onder de riem? Bij de slachtoffers. Nou, dat zeg ja. ik nu op de verkeerde manier. Maar daar uh, uh, is hij altijd heel erg mee bezig. En uh, vorig jaar had hij geze iets gezegd over dat de politiek iets meer moet doen uh, voor zijn antwoord of zo. Zoiets had hij gezegd. Dus ja. ik was niet nieuwsgierig wat hij nou gedaan. Had. Maar de lokale Goed. burgemeesters in Nederland... Uh, nou ja, burgemeesters zijn altijd lokaal natuurlijk. Ja. Maar er was een enorm groot artikel in uh, Binnenlands Bestuur. En dat gaat dus, uh, is voor ambtenaren en zo. Ja. En daar blijkt dus wel dat alle burgemeesters... ...toch eigenlijk uh, niet over te spreken zijn dat ze in Den Haag zo over elkaar heen rollen... ...en dat ze dan uh, niet uh, uh, zeggen waar het uiteindelijk om gaat allemaal. Okay. Denk ik denk van ja, er zit wel wat in natuurlijk. Goed, De afgelopen maanden hebben wij de plaatsen gedraaid van uh, Lola Jong en uh, je kent haar wel. It het is een bizar verhaal van uh, Lola Jong... Ze heeft een, een syndroom, een stoornis, een, een schizoaffectieve stoornis. En dat is een heel bizarre ziektevorm. En daardoor maakt ze ook van die hele pakkende en bizarre teksten. Ze heeft een nieuw album uit en daar draait een rukje van. I wish you were dead. Oh. Pak hem aan. Is dat is niet persoonlijk, hè, dit?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 30 bang Uit het laatste album daarvoor iets wat ik laatst altijd ontdekt heb. De laatste maanden draaien we het al Messi van Lola Jong. En het is een bijzondere vrouw die leidt dus aan het uh, zo'n affectieve stoornis. En dat is niet zomaar een stoornis, daar echt waanbeelden, uh, klinische de depressiviteit, manische buien. En als je haar teksten uh, uh, luistert, gaat ook echt alle kanten op. En de plaat die ze nu, uh, die net hoorde, die ze uit heeft, is Wish You Were Dead. Ging over een ex die, ja, die kan gewoon langskomen om seks te hebben. Dan kan er ook weer heel andere dingen gebeuren. Dus het is voor mij wel een belevenis om met haar relatie aan te gaan. Ik zal er even twee keer over nadenken. Maar goed, het is, het is een hele bijzondere muziek. Ik zal het vaak voor je draaien, zeker. om er lekker mee wakker. Het wordt de zaterdagmorgen, zou ik denken. Ja, ik denk, ja zeker. Het is twintig minuten over acht hier bij Toebak leeft op de radio. We kijken de wereld in. Ja. De vrouw is net koud van de fiets afgestapt. Ja. Niet gevallen, daar zijn we blij om natuurlijk. Dus ja. Ja. dat kan ze ons vertellen. Dat, uh, daar, jij woont natuurlijk ook niet al te ver daar vandaan. Bij de Schorrelse Duinen. Ja, ja, ja. En daar heb je dus een, een enorm Natura 2000 gebied. En nou hebben ze dus geregeld daar. Dus dat er een speciale fietsbaan is voor mountainbikers. En dus dan kunnen ze heel spannend rijden en zo. Ja. Maar nou blijkt dus dat er een illegale baan is naast, naast die andere baan is aangelegd. Niet in het zicht, maar in een apart gedeelte. Ja. En ze zijn natuurlijk helemaal geschokt. Want het is gewoon een ware vernieling. En het bouwen wordt echt uh, beschreven als een ernstig misdrijf. En uh, de overtreders kunnen dus rekenen op ernstige maatregelen. Maar het was dus al zo dat daarvoor... was het al zo dat de hele groep mensen... die liep buiten de paden en die kregen toen al een boete. Dus zo, zo strikt zijn ze. Ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd of ze nou een camera erbij gaan zetten... Dat ze gaan kijken wie daar rijdt... En dat ze dan of een bewegingsmelder of zo. Het gaat heel ver gewoon. Ja. Vroeger kon je nog hutten bouwen in het bos... Maar tegenwoordig mag je helemaal niks meer gewoon, zou je denken. Nee, nee nou goed, nee. Het, het zag er wel een beetje onveilig uit. Het was echt een hele andere pad, was er aangelegd. En dan zou je met je fiets zomaar op kunnen gaan rijden. Dat dus je denkt: waar gaan we naartoe? Oh, dit is de schans. Weet je, dat je denkt, oh, ik heb ja. één gelanceerd 10 meter naar beneden. Ja, jij hebt het al gehoord dat dit gebeurt. Ja, gisteren op het nieuws was dat er gezien oh, met de beelden okay. erbij. En toen dacht ik mezelf, ja, oh. ja vroeger maakte je we wel meer dingen, gekke dingen in het bos. Maar dit is misschien een stapje te ver. Maar ja, tegenwoordig. Ja, moet, het bosje moet op de paden blijven. Je moet nog aan een touwtje vasthouden of zo. Ja, en mountainbikers willen toch iets beleven in het bos. Dus ja, die denken over jou, die hele simpele baardjes. Paardjes. Ja, maar die zeiden ook al: van één schant is 8 tot 10 meter hoog. Ja, klopt, die heb ik gezien. Jeetje, als je daar vanaf wel een springt met de fiets, moet je wel weten waar je mee bezig bent. Ik denk, oh, my ja, als je daarvan afgaat, dan, dan moet je toch wel goed terechtkomen. Anders dan. Uh, ik moet er even niet aan denken als het nou. er niet helemaal goed zit. De Amsterdamse politie werkt aan nieuwe maatregelen om flits Zoals die plaatsvonden tijdens de Joodse supporters naar de wedstrijd van uh, Ajax Maccabi. Uh, Tel Aviv, weet je wel. En uh, de uh, nieuwe. Pre uh, meneer president, de, de, de, de directeur van de politie. Sorry, korpschef, zeg je hoofdcommissaris-korpschef, ja. Pieter A. Hola die zegt, uh, ja, er zijn wat fouten gemaakt... en we hadden ook niet uh, kunnen inschatten hoe dit allemaal is verlopen. We zitten nu te denken om met kleine groepjes ME's de stad in te gaan... drones, lichte politiemotoren aan te schaffen... om zo te kijken uh, om die hit-and-run-tactieken... van die uh, pro-Palestijnse relschoppers aan te kunnen pakken. Die waren natuurlijk goed fout... En uh, nou, goed, daar is hij druk mee bezig. Hij heeft heel veel ellende over zijn gehad. Hij is nog maar actief sinds oktober. Dus hij heeft wel uh, wat ge geërfd van zijn vorige uh, commissaris. Om ja. op te lossen in, uh, in Amsterdam. En, Lekker, uh, ja. Hij is nog niet helemaal op de knieën gegaan, maar hij gaat er hard aan werken om het, uh, om het beter te krijgen. Maar het is soms ook wel moeilijk. Vorige week hadden we het over dat de politie er waarschijnlijk minder gaat inzetten op uh, uh, nood. En dat... Op gewone nood. Als je ergens net aangevallen bent en ligt te bloeden. Ja, dat... dat is niet zo belangrijk. Ja, nee, hoeveel liter heb je nog in je? Nou, kan je nog een tijdje blijven liggen. En dan pakken we even iets anders sneller aan. Dus uh, misschien moeten we meer naar weer mensen gewoon uh, zelf laten optreden. Zelf uh, recht in eigen handen nemen. Toch? Zoiets? Ja, zoiets. Ja. Nee, dat deden we vroeger ook altijd. Misschien nog iets leren van Amerika. Dat we ook wapens moeten gaan dragen om elkaar te beschermen. Zal het die kant langzaam opgaan? Ik denk dat het daardoor alleen maar erger wordt. Want ik zie iets. Ik trek gelijk mijn wapen. Ja. Dat zie je ook altijd in al die, uh, die uh, misdaadseries Dan komen ze in huis binnen en dan zitten ze al met getrokken gewapen. Ja, ja. Uh, En dan denk ik, uh, en dan, dan staat hij volgens mij ook echt uh, wel op scherp al. Ja, zeker. Ik, van, en dan struikel je, oh sorry, oh shit, ge hier nou door je hoofd heen. Lou, Louis True van de BBC is wel eens in die, in die wijken geweest waar uh, mensen nog veel wapens hebben. En meestal zijn het ook wel donkere wijken. En die, en die vrouw wat er wel heel veel kinderen om zich heen lopen. En die zegt, ja, hier heb ik een wapen. En, eh, en als je dan in, in het bad zit, ja, als ik in het bad zit, kijk, daar heb ik hier achter heb ik ook een hele grote sting, stun gun. En kan ik zo schieten. Die had op elk puntje in, in het huis had zijn wapen bij zich. Ja. Te. En dat nou. is zo gek, want het schijnt echt de meeste doden vallen dus door kinderen die die wapens gebruiken. En dan, ik weet niet of dat zo is. Maar is het ook een beetje broodje aan verhaal? Ik weet het niet. Ik niet. Weet nee. Niet. Volgens mij onder die rappers, onder <laughs> de rappers daar vallen het meeste doden. Ik weet ah. het ook niet. Goed. Materie die ons onze uh, hoofdcommissaris in Amsterdam moet gaan aanpakken om ons veiliger te krijgen. It's alright. lichtborende lichtborgen de Zandvoert... van de Radio bij ZFM... ...en dat heet... American... ...Nee... ...Italian Horror... ...van Kasabian Happenings... ...dat is de nieuwste cd'tje... ...waar we dit van afdraaien... ...we kijken de wereld We ...had het net over... ...de woorden in Amerika... ...of dat nou... ...of, of dat nou... kinderen zijn... ...of dat het toch andere mensen zijn... ...of het rappers zijn... Gangsters. Van rappers, ja. ja wat, wat zeg jij? Je had net cijfers van hoeveel kinderen in Amerika zijn overleden aan, door wapengeweld. Ja, het is iets van uh, uh, meer dan 20.000. 26.764 20. kinderen, maar dat is in een periode van, van 20 jaar. Maar o, 20, het is wel ja. dat er in diezelfde periode 5474 soldaten zijn omgekomen. En uh, totaal dus 9903 gesneuveld op soldaten en agenten. Ja, dat is een stuk minder dan die 26.774 ja, kinderen. Oké, okay, en dat in 20 jaar zeg jij? Ja, van 2001 tot 2020 of zo. Okay. Maar ook een grote stijging van het wapengeweld sinds 2015. Want dat komt eigenlijk echt door de polarisatie en de komst van Trump. Tuurlijk dus Ja, Trump. het is echt verschrikkelijk. Ja, vandaag nog in de Telegraaf een heel stukje lezen over Trump. En ze hebben een poeltje gedaan het van hoeveel mensen eigenlijk wel vinden dat hij goed bezig is, Trump. En of dat hij echt eh, kans heeft om uh, ja, wat van te maken in, uh, in Amerika. En sommigen denken toch dat Amerika het misschien wel nodig heeft, zonder uh, president. En kan hij zich bijvoorbeeld uh, goed gaan inzetten voor die oorlog? Die twee oorlogen, zeg maar. Hij ja, denkt zelf dat hij, uh, zeg maar, uh, misschien nog wel wapens gaat leveren aan, uh, aan de Oekraïne. Als uh, Rusland niet uh, tot iets wil komen. Maar uiteindelijk zijn er toch wel heel veel mensen... Uh, zijn ook weer niet bang dat er een derde wereldoorlog gaat uitbreken door Trump. Dus zo groot, zo groot gaat het er ook weer niet worden. Is, uh, is, is de, maar ja, de... dat, uh, dat hij dus al, die, al het land gaat annexeren. Maar ja. het weet je, is het allemaal grootspraak. En hij heeft het weer voor elkaar. De hele wereld praat over hem. Ja. En dat ja. is als jij, uh, jij zo'n type bent als hem, is dat uh, narcistisch en zo... Ja. is dat helemaal lekker. Die, die zit daar helemaal... In het marrelaken zit hij helemaal te gnatteren, weet je. Van, oh, ze hebben het weer over me. Het is een zakenman. En deze zakenman, ja, die doet het op een zakelijke manier, wil hij dingen oplossen. Ja. Losse voordat zijn deze bedreigingen niet. Zo gelooft de helft van de respo uh, respondenten. Zijn plannen zijn goed doordacht, gelooft één uh, deelnemer. En, uh, nou goed, Trump vindt, uh, vindt uh, uh, heel veel mensen ook een uh, ongeleid projectiel. En de annexatie van Groenland... Dat vond opdoek onder deze Koninkrijk. Uh, ja, ik geloof niet dat het ooit gaat gebeuren. Dat hij daar gaat binnenvallen. En, nee, goed. Maar goed, ze denken nog steeds dat hij wel iets kan betekenen in oorlogen. Dat, dat, dat is gewoon een positief puntje. En afgelopen week was het ook weer het filmpje te zien. En ik geloof echt waar dat hij helemaal geen kogel kreeg heeft. Hij heeft een stukje glas in zijn oor gehad. Glas? Ja, dat is toch waar? Oh. Ja, ja, hij kijkt, ik, ik zei het vorige week Hij kijkt met zijn hoofd. Kijkt hij naar rechts. En dan grijpt hij naar zijn rechteroor. Kan daar dan een kogel komen? Als je naar rechts kijkt. En je Wat wordt hem voorgeschoten. Dat oh, oh, kan helemaal niet. Weer een dus conspiratie. Weer een conspiratie. Kijk gewoon naar beeld. Het is gemak. goed, het, je mag best wel even slachtoffer spelen. Want oh, hij is natuurlijk ook weer slachtoffer geworden van het feit dat hij natuurlijk veroordeeld is. Maar hij krijgt geen straf. Maar het is wel een crimineel die nu president wordt. Dat is ook omdat hij namelijk uh, voor de rechter is geweest. Hij uh, had geen uh, uh, zwijggeld mogen betalen uit het uh, potje, zeg maar. Dat was ja, namelijk uh, uh, het potje uh, uh, van, uh, de, om president te worden, noem je het weer. Een potje. Nou, maakt ook niet uit. Maar goed, verkiezingspot. verkiezingspot, dus, uh, ja, Alle gelden die binnenkomen voor Ja, hem. daar had hij uh, de vrijgeld van betaald van Stormy Daniels. Ja. Dus nou, en dan hoor je dat toontje van ja, yeah, it's, it's a disgrace. I'm, I'm, I'm uh, not guilty. Ja, echt, dat toontje, denk ik, daar ben ik al zo week van gewoon al. Ja. Nou goed, we gaan over op naar het nieuws van de Zandvoort. We hebben straks onder andere ook geschiedenis, het tweede gedeelte van het radioprogramma. En uh, onder andere ook uh, lijnen, fijne plaatjes. Ik denk dat later. skin in in Nog niet zo lang muziek aan het maken. Deze kloos sleteren 21 jaar. Een opkomende sing-songwriter. En uh, ze is geboren en getogen in Bournemouth. Maar verhuisde uiteindelijk naar Manchester uh, Voor de universiteit. En via een open mic scene. Maakt dus muziek nu. En ze heeft op Glastonbury ook al gespeeld. Dus het is dus zoveel aardig waar ze mee bezig is. Dat is wel duidelijk. En die hoor je hier. Uh, Big v 3 Zo is het. Ja, het is de tijd voor de zandwoordse berichten... Leeft. Nieuws uit Zandvoort. We kijken wat er allemaal even speelt hier in Zandvoort. De, de ijsbaan weer populair, succes op het Raadhuisplein. Drie weken uh, is hier, heeft hij hier daar gestaan, ze hebben hem nu afgebroken. En er zijn 3500 personen, hebben daar de schaats onder gebonden. En 13 keer, uh, is de 13e keer dat het geweest is, 80 vrijwilligers hebben hier al meegewerkt. En uh, de ijsmeesters hielden toezicht... En de uh, was ook elke dag open. En uh, nou goed, het was zelfs ook tijdens de storm. Het was echt een tijdje, was echt een flinke storm. Was het, uh, was die ook gewoon open. Het is fanatiekeling hoor. Het was echt een sociale plek waar je lekker warme gruwel wijn kan halen. Met chocolademelk, met chocola, slagroom. Dat vind je het toch wel lekker, chocolademelk? Of vind je het ook Cho niet lekker? Nou, nee, ik blijf bij chocolade. En vind je helemaal niet lekker? Nee, ik het was geprobeerd. Maar uh, met chocolademelk, ja, ik weet niet. Ik heb een beetje een zwak voor chocolade, dus ik moet erbij wegblijven. Goed, bestuurslid uh, Yvonne Damhof. En uh, uh, die dus is ook van Winter op Land. Is erg tevreden met de afgelopen uh, keer dat het geweest is. En uh, nou goed, helaas is er wel een ijsbaanverbod uitge uitgetekend voor iemand. En uh, verder. Ik uh, vraag me af, wat heeft die persoon dan gedaan? Weet je, nou, dus, ja. weet je andere mensen schofferen? Ja, zo of, of ze laten tackelen. Oh, ja, net oh, langs misschien, ze... was het gewoon zweer. even knallen. Waarschijnlijk ja. dat er veel toeristen waren. Die hebben ook geprobeerd te schaatsen. Leuk om te zien natuurlijk. Ja. En Lady Mix heeft wel een uh, avond... Op, op, op, zaterdag was dat vorige week. Heeft nog disco? Een disco? Een disco. Ja, ik heb helemaal daar geen nieuws over gehad. Daardoor konden we het niet aankondigen. Dat is wel jammer. Oké. Okay, daardoor nee. hebben ze gemiste kansen. Ja. Maar uh, ja, je hebt het dus over uh, van, uh, dat de jeugd het erg leuk vond. Uh, afgelopen week is er wel in de raad... Is er, uh, hebben Jong Zandvoort GroenLinks en, en de partij Zee gezegd... Wat ze willen dus inderdaad de, de, die hangplekken voor jongeren. zijn wel belangrijk, maar ze willen ook kijken naar een binnenruimte... waar de jongeren ook kunnen chillen. En volgens wethouder race dat de volgende stap... want het gebouw van de remise aan de kameling onderstraat is al meerdere keren als mogelijkheid genoemd. Maar ik denk van ja, dat is nu Spaanland, heeft daar al zijn spullen staan. Ik weet niet of daar zomaar zo'n hangplek kan komen... Maar ja, er waren ook twee jongeren... Die, hebben, die wilden gebruik maken van hun uh, inspreekrecht. En uh, ze, ze vonden het leuk dat die plannen er waren. Maar daarnaast was het ook zij. Ze willen ook... Uh, uh, ze klaagden ook over boetes die ze krijgen... wanneer ze ergens hangen. En voor overlast zorgen. En ook dat ze uh, ook zeiden... Van, er zijn ook bewoners... Die hebben met bleekmiddel middel gegooid naar de in hun ogen overlastgevende jongeren. Jezus. En ook dat uh, bewoners bleekmiddel strooien op plekken waar ze regelmatig zitten. Maar daar hun kleding wordt daar dan verpest door de bleekvlekken. En zegt, nou daar mogen we dan ook wel boetes voor worden uitgedeeld. Echt waar? Ja. Zijn het echt zo kinderachtig? Ik dacht, jeugd van tegenwoordig met echt de ouderen van tegenwoordig. Een ja. Bleekmiddel komt ja. op het idee. Ja, oh goed idee trouwens, maar oh ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. Maar hoe kom je erop ook hè? Na, Ik heb er ook jongen... in die veranda zitten. Nou ja, vanavond ook weer wat strooien. Leg wat. even wat bleekmiddel ja. neer. Ja, ik vind het wel ernstig voor dit. Ja. En ook als het gaan gooien, ook nog als het ook in mensen in ogen komt en zo, dan kan je misschien wel blind worden of zo. Maar goed, we willen eerst bewijs daarvoor, hè? Ja. Want de, de ouders hebben hier toch de voorhand je gaat ja. toch meer vanuit dat de jeugd zich misdraagt en dat de ouderen er allemaal een broodje af wat die jeugd betreft. Nou, als je meer wil weten over de jongere ja, hangplekken, is in de stand van de een heel stuk te lezen over waar ze allemaal hebben uh, gehangen, maar ja, ze allemaal hebben gehongen. De laagste, uh, de leegstaande hotel, uh, uh, dat uh, wel gelegen op de weg heeft tien jaar leeggestaan. En toen kwam er een actie in 1970, heb ik het over dan, hè? En toen mochten ze daar een tijdje zitten. En de raad stemde uiteindelijk in om uh, uh, een accommodatie te gaan maken. Ja, je vroeger ook de Sleep In. Gingen de Sleep -in, we ook klopt, die staat er ook bij. Dat is een leuk verhaal. Ja. Uiteindelijk zou er ergens 2 miljoenen voor gereserveerd worden. voor het stekje voor jongelui, uh, het centrum De Nachtuil. Ja, Dat is ook hebben ze nog geweest. Ja. Vijf jaar hebben ze daarop moeten wachten. Er zou een nieuwbouw komen. Nou, het is er nooit van gekomen. Er is ook nog een kleuterschool geweest, het zeepaard. Die hebben ze dus ook nog een tijdje rondgehangen. Nou, zijn verschillende experimenten geweest. Daar dus nou, zijn ze nog steeds manege. ze mee bezig al die jaren. Laat ze voorlopig even lekker in die oude manege zitten die ook zit te wachten tot er daar gebouwd wordt. Ik hoor je toch weer een toontje dat jij de jeugd niet zo omarmt. Jawel? Ja, jij ja, wel. Ja, laat ik ze lekker een... even dagen zitten gewoon. Ja, nee, jij eens even lekker in je Ja, tuin, nee, nee. Ik bedoel dus eigenlijk, als er gebouwen leeg staan, ja? laat ze erin. Ja. Want ik weet zeker, want uh, vroeger is het gemeentehuis uh, of uh, het stadhuis, Raadhuis verbouwd. En daar had je dan een bodegedeelte. En toen daarna is er een heel stuk aangekomen. Maar ik weet ook dat daar was ook een tijdje dat de jongeren erin mochten. Oh, ja. Dus uh, kijk, de, de kroeg kan hier niet meer. Dat wordt nu verbouwd. Maar uh, dat is ook echt helemaal open. Ja. Maar de oude watertoren onderin of zo. Want, uh, ja, ja. In de schouwkelder hier zeg ik altijd. Ja, ja, zoiets. Het hoort ook een beetje in een kelder te zijn. Ja. ja een het een beetje wel mag roken en zo. En ja, moet en een beetje Duistere muziek? Zijn. Ja. Ja, ja, oh, maar ik heb al een paar. Ja, dus, uh, dus, ik heb al dus, een playlist ik, voor ze. Ja, ja, ja. daarom. Zeker. Vind je het het uh, het gaat pas weer beginnen in 2026. Het is een jaarlijks weekend voor Ouderwetse Volkswagen om bij elkaar te komen. En dan komt er een rommelmarkt, kan je onderdeel uitwisselen. Het is gewoon echt een leuk samen zijn met de gepaste muziek natuurlijk. Het was namelijk altijd op het grasveld naast de, uh, park, parkeer, het parkeerterrein de Zuid. Maar ja, goed, daar is grondverontreiniging uh, geconstateerd. En dat moet eerst worden opgeruimd. Medio 2025 moet dat klaar zijn. En er is geen alternatief gevonden voor uh, de vintage Zandvoort. Dus ja, in 2026 moet het dan al klaar zijn. En dan nou kan de 20ste editie daar van start gaan. Nu. Leuk met al die Volkswagen, echt die VW-bus. En die nieuwe VW-bus, is ook een hele mooie. Hè? Dat is ook zo bijna zo'n retro ding. Maar ja. ja, het is toch weer een nieuwe variantje erop. Nou goed, heb je, laatste, heb je één ding nog? Nou, nee. Ja. Nee? Nee? Nee, nou, nee? volgende uur dan. Goed. Uh, we volgen nu meer standkortse berichten. Dus even een mopje muziek in op de radio. Mijn toepak The Fountains, DC. En een bug. Hoort hier Smith? Daar is daarbij bijna denken. Ja. Change my name, promise you, yeah. Die inside cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed before you, yeah. 28 years. Place me down for Gordy again. Now I'm higher than any. En met verwijzing naar uh, de Smith uh, is het wel begrijpelijk, toch? Ja, dat hoor je wel in deze plaat natuurlijk. Het is uh, kwart van negen hier uit uh, Zandvoort, waarna Toebak leeft. En vandaag in de Telegraaf gelezen: uh, Franchises trekken de kar bij de doorstaat van Blokker. En uh, Alwin Piest en Carlo Thijsensen zijn afgelopen weken gepromoveerd van provinciale 1 naar bestuurders van uh, de keten van 25 zelfstandige Blokkerwinkels. Ja, Blokker is er ook fiet. En ze hebben de, de naam op internet verkocht. En nu zijn ze dus al die winkels zelfstandig aan het maken. En deze Carlo en deze Altwin zijn er van fanatiek bezig om dat voor elkaar te krijgen. En zeker voor de maand december hebben ze heel veel winkels toch kunnen bevoorraden. Een bepaalde leveranciers werkten daar graag mee. Die hadden nog containers staan. Die eigenlijk naar, ja, naar de die, die, die afwikkelde, die de viagement afwikkelde. Bijna hadden laten gaan. Maar toen hebben deze twee mannen deze containers dus uh, uh, overgekocht. En die hebben het weer in die winkels gezet. En die winkels die draaien redelijk. Maar die staan toch nog onder de naamblokken... uit de boek nu weer. Ja, Ze zij zijn bezig kan met dat? die constructie. Ze gaan die constructie helemaal weer opnieuw opbouwen. Maar op een of andere manier... Uh, ja, faillissement dat neem ik aan dat er ook nog... ergens geld aan toe moet. Dus blijkbaar gaan ze dat loskoppelen. En kunnen dus straks al die mensen... die dus zo'n winkel runnen... Het dus gewoon ja, als franchise gaan doen. Ja, dus maai. het is uh, heel creatief. Deze twee mannen waren eerst van hun eigen winkel bezig. Maar nu ja, ze hebben ze eigenlijk maar gewoon een compleet bedrijf wat ze aan het runnen moeten. Ja. Dus dat is nog wel een aardig ondernemen. Je haalt wel wat op je hand. Ja, en ik, <laughs> geloof dat, ik geloof dat het, het, het internetaandeel is door ook weer een familielid opgekocht, geloof ik. Die heeft ook weer iets met Bol.com. Heeft ook nog een link. Dus het is weer uit elkaar getrokken. Maar goed, okay. we zullen zien. Want ja, de prijzen bij de blokken waren te hoog. Toch horen we iedereen over. De Deurmot werd toch ergens anders gekocht? Is toch het, het klassieke stukje van de vrouw? Nou, Heb je nu deurmot? Gekocht? Nee, die was niet te duur. Ik ga naar nee, de ga HEMA. Dan ga naar de Action. Ja, naar de Action. Ja, ja, ja. Die, die is echt uh, krankzinnig. Ik dus denk ik ben dat benieuwd. dat ook een hele ernstige concurrent geweest is voor het blokker. Ja. Waardoor ze daardoor in een val versneld zijn. Ja, het is echt bizar. Ik, ga wel eens, ik ging vroeger altijd naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de Action. Ik ging ook wel naar de HEMA en de blokker. hebben ze allemaal even gehad. Maar uh, om wat te halen. VND. Zo... Ja, precies. Ja, Die bestaat niet. Het, nee, ook niet. Maar blokker ook niet. Nee, Nee, maar goed, uiteindelijk uh, ging ik wel heen. En dan kijk je en dan denk je, wat, is het toch een hoop rommel? Ja. En dan gaan mensen denken, wat zou ik hiermee kunnen doen? Waarom is het er? Ja, ja zeker. Hou op bij die onzin te maken. Weet je wel? Nee, goed, ik ben een... Uh... En bijna een bijna zestiger die natuurlijk alleen de nodige dingen koopt. En niet de onnodige <laughs> dingen. Hè? Zo. Nee, die, die pak je gewoon van de straat op. Ja, zeker. <laughs> al die onnodige dingen. Zo nou, zal er terecht tegenwoordig niet meer, hoor. Het is allemaal over. Nee. Ja. Maar ja, ja, wat er we nu kopen. wel ligt, heel veel, nou? zijn kerstbomen. Ja. ja. Dus uh, had jij een echte? Uh, uh, nee, we hebben nee. al jaren een echte. Nee, nee dus, ik uh, gekregen. Het is dus ook wel weer natuurvriendelijk, zeggen ze, hè? Weer... Dat je, dat je die uh, kunstboom echt uh, tientallen jaren gebruikt. Ja, dan moet je wel tientallen jaren gebruiken. Als je elke keer een nieuwe koopt is het weer niet zo belastend. Nee, nee, dus. nee, nee is Het is nee, wel belastend. Dus. Nee, ja. dat is zo. Ja. Maar ja, elke jaar is het natuurlijk weer de vraag... waar ga je heen met die boom? Want uh, er zijn ook geen echt uh, vuren meer, hè? Hier worden ze versnipperd. Ja, ja, ja. En, uh, Maar nou schijnt het dus zo dat uh, kerstbomen kunnen nog een tweede leven krijgen. Maar daarnaast is er ook uh, boerderijen die versnippert ze... En, uh, en, en ook dat, uh, dat het uh, voor de koeien... gaan ze proberen of de koeien het misschien lekker vinden. Oh? Ja, okay. dus uh, je hebt een soort een koeietuin... een stuk grond naast het weiland... waarop ze in de winter kunnen vertoeven. En normaal gesproken liggen er houtresten... maar nu uh, na de feestdagen gemalen kerstboom. Dus het is om lekker op te liggen en zo. En het is ook dat in, in Gent... die zeggen ze daar... Is, dat is in uh, België... zeggen ze van nou ja, je kan de boom ook uh, opeten... want er is een kookboek in omloop... Met recepten met dennennaalden. Huh? Die zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen gebruiken om boter of saus mee te maken. Dus nou, die opeten is natuurlijk een stuk duurzamer dan dat je die boom bij het oud vuil achterlaat. Okay, ja, dus ik ben ik, helemaal benieuwd eigenlijk. Kerstbomen op, ja. Je kan het ook als strooisel ergens een beetje overheen doen. En ja. ja, ja. Dat, dat klinkt niet alsof je mee gaat aansnijden en plakjes op tafel gooien. Dat, dat ja, maar kijk ook uit, hè, want uh, je hebt natuurlijk ook van die bomen uh, bepaalde. De taxusboom, die heeft ook naalden. Yeah? En die, die moet je dus niet eten, want die zijn giftig. Ja. Als de boom bespreid is geweest met nep sneeuw of brandweer in de spray... ook maar niet eten. <laughs> ah, doe maar niet. Nee. Ja, wat voor saus is hier er overheen. Oh, oh dat was die spray. Oh ja, uh, Gaffer. ver. Ja, ja zeker. Oké, okay, Holly Hammerstone. En welke kleur wordt het, je slaapkamer? Nou? Nee toch, die kleur? Zwart? What the fuck? Is a new horizon. Lazy ass out of your life and suddenly you don't hate yourself And now you're flying Somehow you don't hate yourself And now you're flying And was it everything you wanted? And do you feel so weightless When you're hanging up his coat? Hang it up You got a bottle of that feeling Got a bottle of that feeling meisjes. Ik ben er niet altijd voor in, maar heel vaak vind ik het toch wel leuk. Holly Hammerstone en Paint My Bedroom Black. Ik heb vroeger ook zo'n vriendin gehad. Nou, gewoon een vriendin, hè. En die was ook er uh, op de slaapkamer aan het uh, zwart schilderen. Ja, een soort fasie in je leven. Dat je het echt, oh, een beetje zo'n uh, zo fasie in je leven. Die, oh, iedereen is tegen me, Ik doe het alles zwart. Hoor. Ik had donkerbruin en oranje. Ja, okay, ja, dat, was oranje. Toen, uh, dat was toen in de mode, hè. Ja, de, ja zeker. Oranje is wel leuk, hoor. Ja, oranje, maar zwart vind ik wel echt heel donker, hoor. en ja, dat zwart. donkerbruin ook, hoor. Ja, nou ja goed, wit daarentegen, dat zou je denken, dat is, dan een, dat is ook niet de oplossing, hè. Wit en grijs. Oh ja, wat een mooie kleur, hè. Wacht, wow, grijs, wat een mooie kleur. Dat is, dat is grondverf, man, hou op. Doe dan mooi, euh, mooi groen of zo. Ja, groen of zo. Of blauw. Zo, euh, lucht, euh, mooie luchtblauw, weet je? Blauw maakt je als mannen mee, blij, hè? Je houdt wel van blauw altijd. Ja, dat ja. is waar. Nou goed, afgelopen week hoopte toen natuurlijk over het archief wat open is gegaan. En vandaag in de Telegraaf ook weer een stukje te lezen over de puzzel Sonny Boy. Hij is af, 80 jaar na de bevrijding. 80 jaar na de bevrijding is eigenlijk het wie de hoofdpersonen uit de bestseller Sonny Boy hebben verraden. Het ging natuurlijk over... Euh, uh, over uh, Rika van der Jans en Waldemar Nots. En Waldemar Nots was een uh, Surinaamse uh, jonge uh, Surinaamse student. die hier in Nederland uh, kwam. en uiteindelijk verliefd werd op deze uh, wat oudere uh, vrouw. Uh, Rika van der Lans kregen samen een kind, dat was Sonny Boy. Dus en uiteindelijk zaten ze ondergedoken, ze werden verraden. en de vraag was altijd. wie heeft u dan nou verraden dan? Weet je wel. Nou, uiteindelijk hebben ze via het archief kunnen achterhalen. Dat het eigenlijk een vriend was die ook in een groep zat waar ze vroeger bij zaten. Karel Kaufman. En Karel Kaufman was ook nog een Joodse man. Dat je denkt, nou ja zeg, hoe kan dat nou weer? Alles nou goed, deze deze Karel Kaufman zat ook in een soort verzetsgroep. En was opgepakt door de Duitsers. En uiteindelijk werd hij door de Duitsers vrijgelaten op één voorwaarde. Dat hij af en toe wat namen moest noemen. En dat heeft hij dus gedaan. Want anders hadden ze gedreigd hem wat aan te doen. Maar ook zijn familie. Dus en in die tijd was het nog niet helemaal duidelijk... wat er met deze mensen gebeurde als ze werden opgepakt. Gingen ze naar een werkkamp Ja, over doodmaken. En voor gasten was er nog niet zo heel veel bekend. Mm. Dus hij dacht van, nou ja, het is of hun of ik. Nou, dan laat ik dan maar hun aangeven. Maar waarom Sonny Boy? Want uh, die, die, die, die, hij was Surinaam, hij was niet Joods. Nee, maar uh, waarschijnlijk heeft het toch om... Oh ja, dat is ook nog een puntje. Ze hadden namelijk uh, onderduikers in een huis... En, oh. uh, dus daar werden ze voor opgepakt. En ze hebben het allemaal niet overleefd. En, en het kind Sony ook? Boy, heeft het kind het ook niet nee, overleefd? Nee, dus heeft het wel overleefd. Oh. Die, uh, die is eigenlijk in 2015 overleden. Toen was hij was 83 of zo. Ja. En hij heeft eigenlijk nooit echt geweten wie zijn familie heeft verraden. En dat komt nu dus. Via het, uh, het archief komt het eigenlijk tevoorschijn. Hij was 85, tot hij overleed in 2015. Sonny boy. Dus het is uh, een, een, een bizar verhaal. En uh, afgelopen week, uh, zoals gisteren op de televisie, ook nog weer dit. Daar staat hij. Ja, daar staat Dat mijn ging opa. over iemand die dus ook nog in het uh, archief wordt genoemd. Uh, met het woord van, is hij dan, is hij dan uh, een dader? Wat heeft hij gedaan? Daar staat hij. Ja, daar staat mijn opa. Mijn grootvader was hoofdinspecteur van politie en korpschef in Heemstede. En uh, onderdeel van het verzet tegelijkertijd. En toch staat hij nu in het archief? Ja, omdat hij onderzocht is. Ja, ja dus we hebben het archief nu al gewoon één keer op online gezet. Dat is hartstikke mooi. We kunnen iedereen erin grasduinen. gras duinen. Maar daar staat van alles in. Alles is gewoon wat opgeschreven. En nou, Bruins had er even over, uh, op, ge op gereageerd. Het is een kaartenbak waar mensen in zitten die beschuldigd zijn, maar die ook valselijk beschuldigd zijn. Soms om een hele nare redenen gewoon dat iemand een hekel had aan zijn buren. Alle namen zitten in het archief. En het is niet aan het Nationaal Archief om nu namen eruit te halen. Het archief zoals het is ontstaan in die chaotische jaren, dat is wat nu openbaar komt. Dit het is ook een weerslag van de chaos die op dat moment in ons land leefde. Ja, en dan vraag ik mezelf af, oké, okay, ik heb nog een hele grote prullenbak thuis met allemaal gedachtenspinsels, rare dingen die ik heb, moet ik dat ook allemaal op het net zetten? Als het een, een chaotische tijd was en niet helemaal duidelijk is wat er was, moet je dat allemaal op het net zetten. Maar en kunnen wij je... erin? Kunnen wij er ook in? Je, je kan er een, een De namen kan je dan op uh, googlen en doen. Ja, maar deze man, die dus, zijn opa dus in dat uh, ja, uh, zeg maar, in dat, uh, archief zit. Met andere woorden, is het een dader? Dat is onduidelijk. Want als je door wil zoeken, kan het niet. Want dat is niet openbaar. Dus dan blijft het in de lucht. Te hangen. Oh, wat heeft hij gedaan, Bob? Nou, niemand weet dat. Dus het is eigenlijk een rommelbak die ja. gewoon één keer gepresenteerd was aan de maatschappij. Nou, pff, kijk maar wat je kan vinden. En dan gaan ze het heb je. Er staat wel wat over. Maar het is, ik weet niet of het waar is. Maar waar is dus vuur? Dan krijg je dat allemaal. Dat hè? krijg je dus, dan. Oh, dus ja. dan. Ze hebben er niet zo goed over nagedacht. Dat, ze hebben er toch wel een tijdje mee bezig geweest. Moeten we het openbaar maken? Nou, laten we het openbaar maken. En dan krijg je een soort razzia nu. Sorry voor het woord. Wat niet klopt dus. Dus als het zo rommelig was na de jaren 40 en 50. Doe het dan niet. Hè? Zoek het dan even uit. Nou goed. Zover even deze wijze les op deze vroege morgen. Ja. Als een, als een vrouw een god zou zijn, zou het heel anders gaan, denk ik. Zeker. Daar zingen deze mensen over. Larking Pooh. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Be my haters. I love to hear 'em talk. I make ways like an alligator walk on water through the swamp, through the swamp. I'm gonna walk on water if God is all mine. the devil is too. Better get down on your knees and to pray for you.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 Ja, ga maar bieden. Vorige week zei hij nog, als een vrouw aan de macht komt... Oh, als een vrouw God zou zijn, misschien moet je het zo zeggen... dan zal het allemaal beter worden, maar jij maakt het toch weer een andere stap... door te zeggen, nou, als een vrouw God zou zijn... dan zou het toch wel even anders zijn op de wereld. Nou, nou? de, de, de verzwaarde vrouw... ze zeggen, er is geen ergere furie in de hel... dan. De, de, de versmade vrouw. Want, die zijn, uh, want de, de wraak van de versmade vrouw is altijd heel groot. Okay. En dan noemen we maar garnalen die bijvoorbeeld in een gordijnrail uh, gedaan worden. Yeah. En dichtgemaakt. En dat het huis niet verkocht wordt. Er wordt altijd zo'n sting daar en dat soort dingen. Huh? Pakken die in stukken worden geknipt. Allemaal door de versmade vrouw. Oké. Okay. Nou, ja. dat is maar even dat je het weet. Ja. Nou goed. Dit was uh, uur 1, dames en heren.